Uur. Dit is Renate Evers met het NOS Journaal. De afgelopen tijd is een run ontstaan op leaseauto's... omdat de regels voor de fiscale bijtelling vanaf januari minder gunstig zijn. In oktober werden 17.000 nieuwe leasecontracten afgesloten. Het hoogste aantal in tien jaar tijd. Verwacht wordt dat er deze en volgende maand nog hogere aantallen worden gehaald. Als lease-rijders nu nog een nieuw contract afsluiten... kan dat duizenden euro's schelen. Er rijden in Nederland ruim 400.000 lease-auto's rond. De staking bij de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa... treft vandaag waarschijnlijk ook Nederlandse reizigers. 13 vluchten van en naar Schiphol zijn geschrapt. Het cabinepersoneel van Lufthansa heeft het werk neergelegd... waardoor vandaag in totaal ruim 900 vluchten niet doorgaan. De directie van de luchtvaartmaatschappij wil de pensioenen van het personeel versoberen om kosten te besparen. En daar protesteren de vakbonden tegen. Het is de bedoeling dat er de hele week stakingen zijn, telkens op andere vliegvelden in Duitsland. In Myanmar heeft de regerende USDP-partij zijn nederlaag erkend bij de verkiezingen van gisteren. We hebben verloren, zei de partijvoorzitter. We accepteren de uitslag zonder voorbehoud.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 De meeste files in de Randstad beginnen nu op te lossen. Er zijn een paar uitzonderingen. Dit zijn de files met minstens vijf minuten vertraging. De A1 Amersfoort Amsterdam voor knooppunt Muidenberg nog tien. bij bij knooppunt Watergraafsmeer nog zeven. Op de A2 Utrecht Amsterdam voor knooppunt Holendrecht zeven. Op de A6 Lelystad Muiden bij knooppunt Muidenberg vier. Op de A20 Gouda Hoek van Holland bij Schiedam Noord nog wat langzaam rijdend verkeer na een ongeluk. Er is maar één rijstrook open.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 care. I realize now, nothing is new. Time to live my life without you, without Uh, vrolijk van worden. Dat is van de Belstars en de Sign of the Times. CFM niet alleen op radio, tv en, uh, en internet, maar uh, natuurlijk ook de CFM-app. We leven het ritme van Zandvoort ook op internet. Zfm. www.zfmzandvoort.nl En dan kan je ook nog gaan naar www.zfm-live.nl en dan kan je meekijken in de studio van CFM aan de Tolweg 10A.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 Ik ben zoals altijd blij. En ik ben zoals altijd blij. ik ben zoals altijd blij. ik de single van Nicky Jemper samen met Eric Iglesias. En El Perdon. Na nou, 13 minuten over 4 uur worden we nader alweer bijna het einde van de voetbalwedstrijd van vandaag. CTL 70, SV Zandvoort. Dus we schakelen weer live over naar Sean Lemmens, daar in Dimension. nogmaals, goeiemiddag. Goedemiddag. Ja, nou, hoe staat het ervoor? Uh, aan de stand is niks veranderd. Het is 1-2 nog steeds voor Zandvoort. En... Uh,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 En, uh, maar de scheidsrechter moet constant heen en weer lopen tussen de partijen die elkaar een beetje aan het irriteren zijn. Ja, natuurlijk, GTO-60 wil niet verliezen. En uh, zeker door die 1. Aangelukken. Ah, nee, is uh, gepakt door Joard Smit. Dus de stand blijft zover tot nu toe. Oké, okay, Sean, heb je er nog zicht op hoe lang ze er nog te spelen hebben? Ja, een paar minuten. Een paar ik minuten. Het gaat een paar minuten zijn, ja. Nou, laten we afspreken van uh, mocht er nog gescoord uh, worden door uh, een van de beide teams... dat je nog even contact uh, met ons opneemt. Ja, dan bel ik even. Oké, okay, dankjewel, John. Ja. En, en een hele fijne zaterdagavond. Ja. Oké, okay. ja, dankjewel. Doei, doei. Hoi. Nou, nog steeds tussenstand daar 1 tegen twee in het voordeel dus van SV Salford. En laten we hopen dat ze dat tot het eind vol kunnen blijven houden. I'm Software, jawel. Helaas nog steeds naar je eigen radio. CFM Zalfvoort. We zijn er 24 uur per dag op radio, tv, internet. En natuurlijk ook via de ZFM app die gratis te downloaden is. In de Play Store, App Store. En sinds kort ook in de Windows Store. CFM Race Radio. Pit Report. Ja, hoorden we in het... Uh...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 Nu sluit ik dit hoofdstuk af en ga ik op zoek naar nieuwe uitdagingen. Al dus de 32-jarige Wolf. genoten van niemand minder dan Toto Wolf. De teambaas van het succesvolle Mercedes. Tot zover het Formule 1 nieuws. En ja, we krijgen weer een telefoontje uit Diemen. Dat betekent dat er kort is, John. Ja, dat klopt. En voor Sandvoort een schitterende aanval. Werkelijk. En gewoon die uit de boek komt... En uh, in de rust die Boy uh, vissen neerlegde. Gaf hij uh, niet egoïstisch. Hij zag dat uh, Leslie Loze veel beter voorstelt bij. hij. Gaf de bal over aan Leslie. En maakte gedecideerd de 1-3. Nou, dat kan dus voor de eindstand van Sandro 2-3 worden. Uh, dat kan geen kwaad meer. Zandvoort gaat met de volle drie punten naar huis. Kijk, dat zijn goede berichten. Dankjewel, John, voor de updates.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 And I always get away But with you I'm feeling something That makes me want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 voor een toekomst zonder Alzheimer. Zij valt meteen in de prijs en wint een gloednieuwe LED-TV. Hey, ja, ja. wat leek jij? <laughs> wat leek jij? Meedoen? Ja, Zo is het. Nou, tijd voor het uh, dier van de week nu. Op naar Lismo, uh, Gizmo. Gizmo, Lismo, Gizmo. Gizmo, is een schattig mannetje van bijna acht jaar oud. Hij is heel lief naar mensen, maar vindt andere dieren niet echt een succes. Honden en katten in de buurt zijn niet echt een optie.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 Maar eerst nog even wat lekkere muziek waaronder deze uit de jaren 80. Hier is Burning Up. Het is geopend bij CFM op de zaterdagmiddag. Bijna zaterdagavond. avond, hè? Albert-Jan. Wat gaan we doen? Ja, we gaan stappen. Ja, ja, ja, ja. Er zijn zoveel misgegaan deze avond. Ja, uitzending. precies. Nee, dat gaan we doen. de Michael Johnson uit de jaren 80. En Burning Up. Nog even terugkomend op de James Bond film Spectre hier in Salvoorts. We hadden bijna goed met 7 uur en uh, half 10. Half zeven? Nee, het is uh, 7 uur en kwart voor tien. Oké. Okay. Dus...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 So here's the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 Hij hey, is weer mooi, uh, Albert-Jan. Het gedicht van de dag. Martin... opgezeten. Martin van Galen. Hey, een hele bekende is dat. Nou, we nemen er nog eentje dan. Nog hey? eentje dan? Ja, bestel maar. En dan komen ze vanzelf. De biertjes natuurlijk. Daar hebben we het over. Hier is Roanezen. En bestel maar. In mijn vuur, je al hier en je zit te balen. Je zit al horen lang te kijken naar ons door. Niks te zien, niks te beleven Goed verveling had maar aan, wat zin ik doe En met de handen die binnen de loopt er de stroo op Alles donker, lampen, hoed verdienen ding En als ik op het ik ga je nou hoest mijn bed doen Als je zachtjes in de weg en het verlassen weet. Het weer nou echt de oogst en die denkt echt Ik mag nog veel schoon en nog knippen te betalen. Kunt er net nog zonne-blieën weer op stoomen? Snel, oh ja, man, zoekt er toch naar rijden, mij man. Wie denkt er nou ze voor gaan? Sits, rings, and I rise. Wipe the sleep out of my eyes. Michelle Uh, collega Fred, hij deed ook even lekker mee, hoor. Hij deed lekker mee. <lacht> uh, hij deed lekker mee met Daydream Believer, inderdaad. De single van The Monkeys was dat. Nou, we gaan op naar het nieuws en weer van vijf uh, uur. Zo meteen zijn we er nog even, hè. Met misschien wel laatste nieuws. Waarover, weet ik niet. Wordt er gekocht of niet? Nee, nee, nee. Ik heb geen, ik heb geen, geen nieuwsje oh, meer. Je, je hebt geen nieuws. Ik ben dus er dooruit. Nou, ga we gaan gewoon op. muziek draaien. Wat dacht je van deze? Survivor in the Burning Hearts. Deze muziek, uh, albert Jan. Uh, ja, dit uh, hakt er wel in, hè? Lekkere gauw houden zo. Uh, als afsluiting van dit programma... Zoveel op zaterdag Survivor hoorde en de Burning Heart. Nou, hij staat weer te trappelen van ongeduld. Fred, hij is er weer. Entertainment for ja, You. Entertainment voor You is er dadelijk tussen 5 en 7 uur. Live.